Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak tegen de Rabobank. Die bank wordt ervan verdacht dat ze te weinig heeft gedaan... in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Eerder werd de bank hier al voor op de vingers getikt... en kreeg een boete van een half miljoen euro. Daarna hield de bank zich weer niet aan de regels... en daarom komt er nu een strafzaak. De Rabobank zegt zelf volledig mee te zullen werken. Eerder kwamen ING en ABN AMRO ook in de problemen... door hun gebrekkige toezicht op witwassen. De armoedegrens in Nederland moet omhoog. Dat vindt Stichting Urgente Noden Nederland... die in zo'n 100 gemeenten in ons land helpt... bij het bestrijden van armoede. Door de stijgende prijzen kunnen veel mensen... Rondkomen, maar vallen ze ook buiten de boot als het gaat om allerlei hulpregelingen, omdat ze daar net te veel voor verdienen. De familie van het overleden fotomodel Ivana Smit mag een rechtszaak aanspannen tegen de Maleisische overheid. Precies vijf jaar geleden kwam het fotomodel om het leven. Volgens Ivana's vader hebben de Maleisische autoriteiten nooit goed onderzoek gedaan naar haar dood. Ze hebben in de eerste instantie eigenlijk uh, al van begin af aan als een misadventure uh, uitgesproken. Dus een ongeluk of een, uh, een avontuur wat uh, op slecht afgelopen is. Klopt gewoon niet, want uh, je doet normaal zo'n zaak eerst altijd de topprioriteit om te zeggen van... we gaan eens kijken of het wel, wel, wel, wel een moordzaak is. Volgens de Maleisische overheid was haar dood een ongeluk en haar familie denkt dat ze gedrogeerd is. Of Nederland wereldkampioen voetbal wordt, moet nog blijken. Een ander wereldrecord zijn we kwijt. Dat van het oudst gevonden DNA. Een Nederlands team haalde vorig jaar DNA uit een mammoetbot van dik anderhalf miljoen jaar oud. Maar volgens het vakblad Nature is dat record nu verbroken. Dus op dat it was het like, wow, we got DNA out that Dat is twee miljoen jaar oud. Right? Ja, het was echt een wow-moment toen ze meer dan 2 miljoen jaar oud DNA konden aflezen, zegt de Deense wetenschapper. Het DNA vonden ze in de bodem van Noord-Groenland. Het is nu een dikke bak ijs daar, maar heel vroeger waren er allerlei planten en dieren waar ze dus nu materiaal van hebben verzameld. Het weer nog vanavond en vannacht buien en morgen ook weer regen en dan ook kans op natte sneeuw en een graad of vijf. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het al een stuk beter op de wegen in onze regio. Nog zo'n 40 kilometer file. Maar ja, je zal maar in de file op de A1 staan vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen. A7, Zaanstad Hoorn. Nog 10 minuten bij Hoorn Noord door 11 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goed, een beetje terug naar de Rolling Stones. Ja. Maar ik wou zeggen, ze hebben toch wel ups en downs gekend eigenlijk, hè? Wat je zei, in de jaren tachtig zijn zo een beetje... Waar ze niet echt aanwezig, hè? De jaren negentig ook ja, niet. Ja, tachtig was echt een, uh, een slechte periode. Hm. Ze hadden... Mick en Keith hadden echt ruzie. Oh ja, zonde, ja. En dat werkte behoorlijk door in de band. Bill Wyman stapte eruit... Uh, en dat hoor je ook gewoon terecht. Of uh, terug in die, in die albums die toen gemaakt zijn. Ja, ja En de nummers, ja, dat was nou niet echt uh, het beste van de Rolling Stones, zeg maar. <laughs> Moet ik zeggen, eigenlijk maar één album. Want 80 begon natuurlijk met het album Tattoo to You. Ja, dat dat, dat ja, waren dan ja. wel ja. nummers die al heel lang bestonden, maar... Ja, die ja. hebben ze aardig uh, aangepast aan de tijd. Ik vind het een van de beste albums. Oh <laughs> ik vind het echt heel erg goed. Ja, ja. Ik heb er ook één nummer voor uitgezocht: ja. Sleef. Ja, Oké, okay. 1981. Ja, ja. ja dat, ja. dat, dat, dat ja. komt ook door die prachtige saxofoon solo van Sonny Rollins die oh. daarop meespeelde. Ja had ook wading on a Friend kunnen pakken... die bekende, oh, maar ik, ik denk... even pakken ja. even een onbekend nummer. Ja, verstandig. Minder ja bekend nummer. Ja. Uh, ja, dus dat album was nog heel goed. Het, uh, toen kwam Dirty Work en dat was echt wel slecht. <laughs> maar he, daarna he? kwamen we toch weer... want ze kwamen toch wel weer snel overeind. Mm -hmm. Dan kwamen er echt wel weer goede albums. Ja, ja. En hoe kwam dat? dat, toch weer, dat ze... nee, omdat het gewoon een goede band is... dat, gewoon, dat gaat gewoon door... Ik heb ook al eens gehoord dat Ronnie Wood, die kwam eigenlijk ook op, net op tijd. En die heeft er ook wel gezorgd dat de Rolling Stones een beetje bij elkaar bleven. Weer plezier erin kregen. Ja, Ronnie Wood paste er natuurlijk echt helemaal in. Ronnie Wood speelde bij de Faces Al met in zijn achterhoofd: Ik wil ooit bij de Rolling Stones komen. Echt waar, ja? Ja, yes, dat is hem ja. gelukt. Zo. So. <laughs> die zijn, zijn leuke documentaires. Uh, Mick Jagger vertelt over de Stones, Keith Richards vertelt zijn verhaal, en Ronnie Wood deze verhaal en daar, okay, en daar vertelde hij ja. dat ook echt van. Ik ja? heb altijd bij de Stones willen spelen. <laughs> dus en dat ja. is gelukt. En uh, hij, ja, hij hoort daar ook echt gewoon bij. Ja. Ronnie Wood is echt een Stone. Dat, ook qua uiterlijk vind ik ook wel inderdaad. Hij ja, paste dat past er natuurlijk. helemaal in. Ja. Dat was gewoon een broertje van Keith Richards, zeg maar. Ja, dat vind ik ook, ja. Mick ja. had toch een iets ander uitstraling. Ja die, had, had, uh, ja, die paste daar minder in, ja. ja. Als persoon helemaal niet in. Nee, nee. Ja. En dat bleek ook, want dat duurde eigenlijk niet zo heel lang. Nee. Toen was het klaar. Ja. Maar, en, ja. Ronnie Wood houdt het ondertussen alweer. Uh, is ja, je had er 40 uh, vol. Ja, die kwam ook halverwege 80 of zo. Nee, 70. Halverwege 70 alweer. Ja. Oh, Dan is hij al die 50 jaar bezig. Als, ja, daarom. Ronnie oh, oh, Wood is echt wel een Rolling Stone. Ja, ja. ja, voor mij niet hoor, maar uh, <laughs> ik denk <tied Goku> Brian Jones toch wel de Rolling Stone, inderdaad. Ja. Samen met Keith en June uh, natuurlijk. Ja. Ja. ja, en geen Charlie Watts en Bill Wyman. Ja, tjoh. Bill Wyman ook niet meer, nee. nee. Maar die is een beetje, ja, die ben een beetje uit het oog verloren, natuurlijk. Een beetje, ja. Charlie was natuurlijk wel dat, zoals hij daar ja, stond. Ja, ook weer een heel ander type, natuurlijk. Een keurige, keurige man. Altijd in pak en uh... Ja. Het maakte zich nooit druk, ging nooit gekke dingen doen. Nee. Ging weer braaf naar zijn vrouw toe, s'avonds. <laughs> <laughs> en uh, speelde het liefst en luisterde het liefst naar echt pure jazz. En, ja, het was een jazzdrummer eigenlijk. Het was Een jazzdrummer, maar het hoorde, het, ook, ja, het hoorde er toch weer zo bij. En hij ja. zorgde ook echt weer voor dat geluid ja. wat de Rolling Stones hebben. Ja. Alleen, ja, Charlie die is overleden vorig jaar en die nieuwe drummer die, die nu goed. speelde. Ik denk, hoe zou dat klinken? Zou je dat horen? Ja. Heel eerlijk, denk ik dat het net even wat meer energie heeft gebracht. Ja, oké. Okay. Ja, ja. En dat wel, vind ik wel rot te zeggen, want uh, sorry Charlie. <laughs> ja. Maar heel eerlijk, het klonk toch wat vitaler. Ja, ja. Richard ook. Hè? Die stond heel lang op de dodenlijsten. Hè? Dat is ongelooflijk dat hij zo oud is geworden. Ongelooflijk. Als je die foto's ziet uit de jaren zeventig. Hoe hij eruit zag. Toen hij echt aan de heroïne zat. Ja. Ja. En, en, en, dan als je die foto's ziet. Denk je nou nog één of, of twee dagen. Hè? En dan is het klaar. <lacht> en die man staat er nog steeds. Het is ongelooflijk. Hij is ja. wel helemaal afgekikt. Ja. Ja, zeker. Hij ja, rookt nog een blootje, maar... Uh, ja, minimaal. Ja. Dat, moet, ja. dat, dat moet kunnen. Ja, ja. Want we hadden het net over dat nummer Brown Sugar. Uh, dat gaat niet over heroïne en dat soort zaken. Uh, een, een, een, een combi van. Ja, een combi. Een combi okay. van een uh, donkere dame tot... Uh, De heroïne en zo. Tot uh, heroïne. Brown Sugar. Ja. Daar, daar hebben ze, ja, daar kan je het alle kanten invullen. Dat ja. vind ik ook weer het knappe van het nummer. <laughs> Ja, het is wel zo. Volgens mij er zijn er natuurlijk een hoop nummers waar wij iets proberen uit de tekst te halen wat er totaal niet in zit. Ja, dat kan ook nog. Ja. Hm. Want Wild Horse is misschien ook zoiets, hè? Dat is ook een beetje uit dezelfde periode. Hè? En, uh... Ja, Wild Horse is dat, uh, ja, voor mij persoonlijk weer een van de absolute beste nummers van de Rolling Stones. Ja. Dat vind ik gewoon zo te gek. Zoals je yeah. Wish You Were Here van Pink Floyd... Yeah. heb ik dat ook met Wild Horses... van de Rolling Stones. En Dat is zo relaxed. En het is... het heeft toch iets, iets ruigs. Mm -hmm. Wild Horses, ja. Yeah. En uh, het is eigenlijk... gewoon een heel rustig nummer. Een mooi, prachtig nummer is. Mm -hmm. Maar er zit iets... in dat, dat me heel erg pakt. Ja, Oké. Okay. Het gewoon een stoer nummer is. Ja, ja. Leuk om te horen. Ja. Ja. ja, ja. die moest er echt bij. Ja. En vind je dan de combinatie van de zang van Kiev en de gitaarspel van, of nee, de zang van... Mik en, ja, ja. en uh, het gitaarspel van Kiev. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zijn de Stones ook. Dat zijn de Stones, ja. Ja, ja maar het is een, het is een, het is een beetje country-achtig. Ja, maar dat hoor ze zeker. Country, Ja. ja. ja. Ik verzeker die LLP, dat vind ik wel een beetje country-achtig, ja. Maar dan krijg je weer een hele andere periode daarna, een beetje met Happy en zo. En Angie, uh, uh, wat meer. Uh. Ja, ja dit, dit, um, Happy, dat is oh, cool. gewoon het nummer van wat Keith Richards zingt. Mm -hmm, yeah. ja, ik zei net al, live mag Keith uh, twee nummers zingen. Uh, en dat was ook heel vaak Happy. En dat happy, dat zag je ook aan zijn gezicht van, dat, dat was hij ook. Buiten dat is het ook nog wel een fantastisch nummer. Ja, mooi nummer. Ja. Maar dat is Exist echt het bekendste nummer wat Kiet uh, ja. heb ik gezongen. we nooit een muzikale opleiding gehad eigenlijk hè. Zo Mick als uh, kiezen Nee, ze hebben het echt hunzelf aangeleerd. Ja, knap hè? Ja. ja. Ja. Het heb ik ook vaak geprobeerd, maar het lukt niet. <lacht> ik heb het te weet niet. Wat je bedoelt. Je ziet toch zo iets Alles geprobeerd, ja. Ja hoor. Twee gitaren thuis, maar het lukt me niet. <lacht> Een riffje, nou, dat, dat kan dan net... Satisfaction misschien net. Ja, dat of e eentje kan ik ook nog net... een okay, stukje van ja. spelen. Ja. Want Keith Richards dat is wel... een aparte gitarist, hè? Want, ik heb wel eens gehoord dat hij ook zijn gitaar heel anders stemt. Ja, en, en een snaartje minder. snaartje minder, ja? snaartje minder, dan kreeg je dat apart. En dan zette hij ze eventjes wat hoger, en daardoor kreeg hij dat specifieke geluid. Oké, okay, ja. Uh, ja, van de Stones en van Keith Richards. Ja? Heeft hij en, altijd, omdat voor vijf snaren altijd maar. Ik weet niet of hij het altijd maar op okay. vijf speelt, maar wel een hoop. Ah, oh, oké, okay. heb ik nooit vergeten. Nee. nee. En. Uh, ja, een bepaalde stijl. Ja. Dat je eigenlijk wel meteen hoort, dat is Keith Richards. Ja. Want ja, hij is geen solo, geen solist. Nee. Nee, en hij is uh, ritmgitaar. Ja. En meerdere En die Wood is de liedgitarist. Zeg maar, de, de ja. Lied ja. Ja, ja dat... ze hebben niet echt heel veel super solo's of zo. Dat is, dat is, daar is nee. geen band voor. Hè? Daar is nee. het weer geen band voor. Ja, ze dus zijn het. er wel. Mm -hmm. He, daar zitten ze dus heel mooi in. Uh, in Midnight Rambler. zit wel fantastisch uh, ja. gitaarwerk. En uh, ja. Can't You Hear Me Knocking. Heb ook zo heel lang uh... Ja, klopt. Ja, fantastisch. Had er ook zo bij moeten eigenlijk. Maar ja. ja, wat. Ja, en dan die kromme vingertjes van hem. Die echt helemaal vergroeid zijn ongeveer met zijn gitaar. Maar uh, die Live op van uh, Get Your Yaya's Out. Vind ik ja. ook heel mooi inderdaad. Ja, dat, dat is... <coughs> Wat denk ik, ongeveer het live album van de Rolling Stones. Denk het ook wel, hè? Wat ik Love You Live ook erg mooi vind. Ja. Ja, het is wel... Het is echt wel een live band. dus Stones. Ja, nou, Tattoo You nog. Ja, wat je zei, 80? Ja. En dat is wel het laatste grandioze album geweest. Was Black Blue daar niet later? Nee, dat was eerder. Eerder, oké. Dat was de eerste waar Ronnie Wood aan meedeed. Ah, oké. Ja, ja. Nee. Dus dat is met uh, wat jij ze net zei, uh, dat nummer Heen de Krita. Ja, oh ja, onder andere. Dat vind ik ook En heel Full to Cry is een prachtig nummer van Black and Blue. Ja, ja oké. Okay. Ja, je kent ze wel. Hot Stuff en Hot Stuff is ook zo mooi. Ook een beetje disco achtig inderdaad. Ja, ja, ja die snappen eigenlijk wel. Gewoon ja. al wel wat ja. ja. Dens invloeden in te komen, ja. Ja. ja. En je hebt natuurlijk een hele belangrijk album overgeslagen... geslagen. De Satanic 10 request. Ja. Ja, het zijn toch keuzes die je moet maken. <laughs> ik ben toch voor de nummers gegaan. Ja, ja. En ik heb niet echt naar de albums gekeken. Nee, nee. Vind je dat mooie muziek? Een mooie tijdperk of, of zo? Een beetje Flower Power en zo. Een beetje Sgt. Peppers achterin. A la Rolling uh, Ja, vanzelf? ik vond dat album vond ik wat minder. Mm -hmm. Is niet mijn favoriet. Maar... Uh... Ja, daarna, eigenlijk daarna komt hun glorieperiode yeah? ja met uh, Backers Bang it en uh, okay. Sticky Fingers yeah. dat, dat, dat, dat zijn echt wel de en yeah. let, it, let It Bleed dat, yeah, dat, dat, dat zijn okay, toch ja. wel de, helemaal de top yeah, yeah. maar Exile Main Street en uh, ook Some Girls en uh, <laughs> Black and Blue zeker Tattoo nou, hebben we al genoemd. Ja. Maar ook Emotional Rescue vind ik ook een heel mooi album. Ja. ja best wel wat ja, maar... dance invloeden en disco invloeden. Maar... Ja. ja, die oude horen niet, hè? Between the Buttons and aftermath and zo, en Aftermath en zo. Ja, die, ja. die album, ik, Heel veel nummers. Maar het gek is, ik heb... En dat komt misschien door mijn leeftijd. Mm -hmm. Dat ik het niet bewust heb meegemaakt, die, nee, ja, ook, die albums. Meer, ja. Ja. Ik denk dat daardoor komt... Ja. Eigenlijk als ik die oude nummers wil horen. Zet ik inderdaad liever een verzamel ja? album okay. Met ja. die oude hits allemaal. Ja, ja. Dan dat ik zo'n oud album opzet. Oké, okay. ja, dat is heel apart. Ja. Ja. Aftermath is zo mooi. Ja. Nou, Echt, ja, daar komt Peter Black ook van. Hè? Nou, volgens mij niet. Maar ja, wel. Nee, Volgens mij niet. Niet in de originele versie. Niet in de Engelse versie. Oh, Dat, de rom, ja. <laughs> dat ja. klopt. De ja. Engelse versie stond hier nee. niet op. Het niet die hoort er helemaal niet bij. Dat is echt een puur singeltje, gewoon een hit. Ja, die hebben ze ook uh, in bij inderdaad apart als single gedaan, ja. Ja. ja. ja. Maar ik vind het wel goed hoor, maar ja, op een of andere manier draai ik dat uh, niet vaak, nee. Nee, de laatste jaren van de Rolling Stones, want Living in a Ghost nou, Town, kennen we eigenlijk als uh, ja, afsluiting van moest de corona. De, daar, daarom heb ik hem erin gezet. Ik moest hem toch gewoon, ze zijn er nog, ze doen het nog. En heel eerlijk, het was best wel een heel goed nummer. Vind ik ook, inderdaad, ja. Geen slecht nummer. Nou, nee. Nee. nee. En ik denk, nou, ze mogen er echt gewoon nog zijn. Ja. ja. En daarom heb ik hem erop, nee, ik denk, hij hoort er absoluut bij. En ik hoop echt dat ze nog een paar volgen. Ja. Ja, ik hoop het ook, ja. Ja. En zeker als ze op die manier doorgaan, dan kan het nog best wel eens een goed, uh, goed album worden wat er ja, uit gaat komen. Ja, ja. Dus ik heb hoop. Ja, ze hadden nog oh. een singeltje en dat uh, is dan wel geflopt. Maar dat was wel een uh, oud nummer met Jimmy Page van Led Zeppelin op gitaar. Oh, nou, dat is een, een mooie combi. Ja, ja? ook een mooie combi. Ja. Ja. Zijn er belangrijk geweest voor de popmuziek? Hebben ze veel invloed gehad? Ja, absoluut. Zo, uh, zoveel mensen die, die, uh, die, die een beetje de, de Rolling Stones, ja, zonder de Rolling Stones waren die er niet geweest. Ja, zoals? Black Rose. Oké, okay, yeah. uh, ja. Ja, wie nog meer? Vetal uh, Flowers uit Nederland. Ja, ja, dat soort dingen, inderdaad. Ja. Ja. Dat soort dingen. Ja, ja. Ja. ja, daar heb je wel gelijk in, geloof ik ook. Ja, ik wil ze ook niet uh, onderwaarderen of zo. Maar het is leuk om te zien van... Uh, ja, hoeveel invloed hebben ze nou gehad? Nog steeds uh, minder. Wat is Zeker nog steeds. Wat is de belangrijkste periode? Ja. ja hoor. Ja? Nog steeds heel veel jongeren die het ook echt te gek vinden. Die ook hoort. En ook beentjes die, die ook echt nummers van de Stones gaan spelen. Ja. En ja. Uh, ja. Ja, ja, zo proberen hun ja. eigen geluid weer te ja. gaan maken. Maar ja. Nog een andere vraag. Kan je nog iets vertellen over Satisfaction? Want daar zijn ook de meningen een beetje over verdeeld... van wat, waar de tekst over gaat. Um, ja, uh, volgens mij gaat de tekst over dat je het... Uh, uh, dat, dat hij zelf geen... Uh, uh, even kijken hoe ik dat goed ga zeggen. Dan, ja, en netjes. <laughs> en netjes. <laughs> nee, maar in ieder geval geen... Uh, uh, genoegdoening zelf... Uh, ja, volgens mij had het iets te maken met de reclame. Ja. Dat hij zich niet uh, daardoor laat leiden of zo. Of uh, daaruit geen voldoening kan halen. En het blijkbaar niks met seks te maken of zo. Nee, maar dat is wat de, reclame dat zo, denk ja. ik ook niet. Nee. Maar dat, dat past er natuurlijk wel weer lekker dubbel ja. in. Ja, dat doe dat, en, en dat, dat, dat, doet dat, je dat is ook vind. weer het leuke van zo'n nummer natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar of het over reclame gaat? Dat ja, dat uh, gaat het over reclame, heb ik alles gehoord. Die ken ik niet, nee, oké. Okay. Die uitleg? ja. Nou, dat moeten we eens opzoeken. Ja. En voor de rest natuurlijk een, ja, een fantastische riff. Een, ja. ja briljant nummer. Ja, dat vind ik wel het Rolling Stones nummer in de aad, ja. Ja. ja. Heel eerlijk, uh, ze sluiten er meestal mee af. Mm -hmm. Oh. En dan echt tien uh, minuten lang. En dan, dan, is hij, dan is hij echt op zijn best. Dan is hij prachtig. En dan wil je hem ook eigenlijk niet missen. Nee, live wil ik hem wel gewoon erbij horen. Ja, oké. Okay. Maar hij draait zelf nooit. Ik ja. zou hem niet heel gauw zelf opzetten. Nee, ik ook niet. Nee. Je hebt hem te vaak gehoord. Dat ook te vaak gehoord, ja. Maar op die concerten gaan ze dan nou veel meer solo spelen of zo? Of wat, wat, wat, wat gaan ze... Het zwingt uh, en vooral met die blazers erbij. Ja? Ah, Oké. Okay. Dat tettert echt allemaal door de dat, oren. Dat, ja? dat, dat, dat, dat stamt gewoon minutenlang. Ja? En dat zwingt de pan uit. Maar iedereen ja. staat ook gewoon uit het dak te gaan. Ja, dat zeker. Ja. ja. ja. Dat, dat is gewoon het mooie ook. Dat, ja, dan is het feestje compleet, zeg maar. Ja. En wat gebeurt er met de Rolling Stones als Mick of Keith ermee ophoudt? Ja, dan houdt het op. Toch wel? Die twee zijn gewoon de belangrijkste. Tenminste dat mag ik toch hopen. Dat als een van die twee uh, omvalt, dat de rest niet doorgaat dan. Nee, dat hoop je wel, ja? ja? Ja, dat hoop ik echt. Dat, zou ik echt... dat kan ja. gewoon niet. Nou, we dachten met Charlie ook een beetje... <kwijnt> Die is vervangbaar. Bill Wyman ja. was vervangbaar. Uh, voor mij is Ronnie Wood vervangbaar. Daar komt wel weer een ander voor. Dan, dan mogen ze van mij nog steeds doorgaan. Ja, ja. Uh, maar als Mick of Keith wegvalt, Ja, ja. Dat, dat kan niet. En Keith door zijn uitstraling en zijn glimlach. Alles. Mick is natuurlijk ja, de zanger. De, de, de, ja. Dus. de frontman. Ja. And <laughs> topconcert dan. Maar... Nee, wat is je topconcert dan? Ja, wie denk je? Let's Zeppelin. Nee, Rolling Stones. Natuurlijk. <laughs> nou, ja? het is een strijd ja. hoor, tussen Bruce Springsteen en de Stones. Maar... Ja, ook Bruce Springsteen. Ja. Ja. ja. Of we daar met... Uh... <laughs> ja, ja, maar Bruce, volgend jaar wordt het weer Bruce. Ja. Zulke te gekke concerten gegeven. Ja. Het is helemaal vol energie en langdurig. Ook fantastisch en alles heeft, wat hij ja. dan doet. Ja? Ja. Nooit gezien, nee. nee. Echt waar? Nee. Ik zou het zeggen. Ga! Ja, het was al uitverkocht en zo. En ik ga er geen honderden euro's meer voor betalen. Nee. Maar het is het wel waard. Ja? Ja, is het is echt waard. Ja? Ja, het is echt een feest. Ja? Het verschrikkelijk goed. <laughs> ik heb eens een collega gehad die inderdaad, die zei dat ook ja. die moet je een keer gezien hebben ja, eigenlijk ja, ja, wel, wel. Ja? Ja. <laughs> ik zou bijna zegt het hoort bij de opvoeding maar <laughs> hoort bij een beetje laat. <laughs> nou, ik ga het volhouden ja. heb je nog uh, leuke andere leuke verhalen over de Rolling Stones? andere leuke ja, verhalen ja, over de Rolling Stone. Stones ja <laughs> um. Nou, ik heb één uh, uh, dieptepunt in mijn uh, Rolling Stones leven. Ja? Dat was toen ze in Paradiso gingen spelen. Oh, ja, dat hebben ze nog gedaan, ja. ja. En uh, dat ze hun plukten gingen spelen. Ja? Nou, ik ben maanden van tevoren bezig geweest om daar kaarten voor te krijgen. Op echt alle manieren die ik me kon verzinnen. Ik mm -hmm. heb overal gelobbyd, uh, alles geprobeerd. Op een gegeven moment een vriend van me die ook Rolling Stone fan is, uh, Rolf van de Molen, ook het Zandvoort. Ja. En die werkte bij de politie en die kreeg een gouden tip waar de voorverkoop zou beginnen. Want die zou ergens in Amsterdam uh, zou dat zijn. Oké, ja, ja. Nou, hij zegt, ik weet waar het is. Dus wij daarheen naar de voorverkoop. Ja. Yeah. En inderdaad, er stond overal op pers opgesteld en dranghekken. En. Uh, nou, dat zit er goed. Dat was bij de rij. En toen hoorden we een radiootje mee. Dan, ja. uh, want er zou het bekendgemaakt worden. En op een gegeven moment zeiden dus ze al wel: Nou, een tipje van de sluier. wordt bij een, bij een groot bekend gebouw in Amsterdam. Nou, we, we, we wisten eigenlijk vinden, al. Ja. we staan gewoon goed. Ja. niks aan de hand. prima. En uh, ja, toen werd het bekendgemaakt. Uh, noemen we het op om 11 uur ochtends, ja, geloof ja. ik. De voorverkoop begint bij de Melkweg in Amsterdam. <laughs> nou, wat bleek nou achteraf? Er waren zo verschrikkelijk veel mensen bij Paradiso oh, gekomen. Die dachten ja? allemaal, bij Paradiso begint de voorverkoop. Ja. Er stonden duizenden mensen. En toen waren ze bang dat dat zo chaotisch, dat het ongelukken ging veroorzaken. Iedereen in de auto sprong op motoren, brommers, ja, scooters ja, ja. en dan naar de rij toe scheuren. Dat ja. wordt één grote chaos. Dat uh, hebben ze ...onderling me op het laatste moment afgeblazen... ...dat het oh. bij de rij ging. Oh. Oh. Toen stond jij verkeerd. En uh, Ja, wij stonden dus verkeerd. Ja? oh jee. En ik heb echt serieus, geloof ik, al een traantje gelaten, hoor. Ja. ja. Ja, dat was echt heel triest. En, ja. uh, en dan krijg je natuurlijk altijd die achteraf verhalen. Heel mooi het was. Nou, nee. Dan krijg je ook nog die mensen die zeggen... ...oh, ik had een kaart voor je gehad. Wat oh. je natuurlijk altijd afdoet als ja. onzin. Ja. Maar deze klopte echt. Dat was een jongen die uh, die werkte bij mij uh, mm -hmm. althans zijn vriendin werkte bij mij, ja. zo'n Marokkaans meisje. En uh, die jongen die uh, organiseerde voor een Marokkaanse, Algerijnse zanger, uh, ja. Gep Galeb Kallet... Gebkalet. Ja. Uh, concerten bij Paradiso in de Melkweg. En die had daar een behoorlijke ingang. Oké. Okay, ja. Die gaf toevallig, die dag van die voorverkoop. gaf die. Kallet... daar een concert in de Melkweg. Oké. Okay. Dus die organisator die, daar, ja. die is daar, die jongen is daar. en die kreeg een bandje. Hij zegt: heb je een bandje? Kan je vanavond naar de Rolling Stones? Hij zegt: ik hou helemaal niet van de Rolling Stones. Wat <laughs> oh, moet goed. ik daarmee? Hij had twee bandjes gekregen. En hij ja, heeft ze goed. gewoon aan willekeurig iemand weggegeven. Oeh, dat doet pijn. Dat, deed, dat, dat heeft hij dus verteld daarna. Ja, ja. Hij zegt, oh God, ben jij, vind jij dat goed, Rolling Stones? Oh, hij zegt, ik had echt twee bandjes. Nou, hij vertelde dus dat verhaal. Ik denk, ik ga hem vermoorden. <laughs> dat was echt verschrikkelijk. Ja, ja. Ik zeg, nou... Ik zeg, als jij dat echt kon regelen... dan kan je dat misschien bewijzen voor me. Volgende week speelde toevallig ook Lenny Kravitz in Paradiso. Oh, ja, ja. Was toen ook al een grote artiest... die niet meer in Paradiso paste eigenlijk. Nee. En... Uh, hij zegt, dat kan ik voor jou. Hij zegt, ik ga dat regelen voor jou. En hij heeft mij echt op de gastenlijst gezet. En ik ben bij Dan, als troostprijs... wel bij Lenny Kravitz uh, in oh, Paradies al ja. geweest. Ja. Ja, dat is en, toch nog iets, ja. ja. En we hebben de Rolling Stones... Uh, maar op de scherm op het museumplein staan bekijken. Oh, ja. Nou, die heb ze zeer gedaan. Ja, dat kan wel. Eigenlijk zelf. nog steeds. Ja, love them for you. Ja hey. to show me the same. No sweet pain exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter. was denk ik in Wembley uh, vooraan. Ja, Wembley. Ja. Ja, we zaten natuurlijk uren voor de deur. Voor de poorten van Wembley openden. Ja. En uh, die Engelsen zijn toch wel rare jongens hoor. Ja, toch wel. Waarom? Normaal gesproken als het stadion open gaat. Uh, rent iedereen naar ja, voren voor, toe. Ja, om vooraan te staan. Ja. Dus de poorten gingen open. En iedereen gaat ook rennen. Ja. Wij rennen mee. Mevrouw en ik. En, uh, alleen stopten ze met rennen, die Engelsen. Want ze renden naar de biertrap toe. <lacht> Echt waar. Ze gingen allemaal bier halen. En wij renden door, En dat waren dus de Hollanders en de Duitsers. Die renden door naar voren toe. Dat heerlijk. Ik zie dat voor. En met hun bier kwamen hun dan weer achter ons staan. Daar ja, ja. ongelooflijk. Oh, ja, dat ja, is ja. dan de Rolling Stones in Engeland, in Londen. Ja, heel ja, apart. Maar ja, dat, dat was zeker. ook fantastisch. Ja, ja. En dan uh, is, ook een leuk, uh, is ook een leuke anekdote, vind ik dat zelf. We stonden eens dus echt vooraan en er wordt de muziek vooraf gespeeld. Ja. En uh, opeens hoor ik gewoon George Baker's Selection door het Wembley door Heen schalken. Oh. Ja. En dat was Little Greenback natuurlijk. Natuurlijk, ja, ja. ja. Maar voordat hij. ...bekend werd uit die film. Oh, dus niemand zo. kende dat nee. nog. Dus die Hollanders zaten lekker zo. Ik zeg, weten jullie waar je nu naar luistert? Nee, geen idee. Ik zeg, dat is George Baker. Ah, houd toch op! Ja. <laughs> Ik zeg, echt nou, wel. Ja. Ja, ja. ja, ook een mooi nummer inderdaad. Ja. Ja, ja. En toen uh, stond er een, uh, een fotograaf... ...die uh, daar uh, de foto's van de Rolling Stones Tuurlijk, maakte. ja. ja. En... Uh, Hilda, mevrouw, die zegt opeens van, dat is Tom Hofman. Oh, Tom Hofman. Ja. Ik zeg, hé hey, Tom, hé hey, jongens, leuk. Heb je allemaal foto's van ons gemaakt? Over? Ja, leuk, ja. Ja, ja, het goed dus, is, ja. Ach, voor de rest, ja, ontzettend veel geweest. En uh, prachtige concerten meegemaakt. En, ja. um, nou, eigenlijk uh, nooit nuchter. <laughs> dat, dat, hoort zelf... er, dat hoort er een <laughs> beetje bij dan, er bij dan. Ja, ja, ja. ja. Zeker. Maar ik vind het nog steeds prachtig. En nu uh, gedraag ik me een stuk beter. Maar ik vind het nog steeds prachtig. Ik <laughs> gedraag je beter. <laughs> ja. Ze hebben ons een hele hoop mooie muziek gegeven. Zonder meer. Ja. Ja, echt wel. Ja, ja of uh, in, de, in, de, in Den Hagen optreden. Toen niet hun allereerste optreden. Nee. <laughs> uh, ik denk ergens jaren negentig. Oké. Okay. Uh, op het, uh, denk ik, op het Malieveld. Mm -hmm. Ja? En oh, ja. het begint ja. verschrikkelijk, maar echt uh, verschrikkelijk te regenen. Vlak voor het concert begon ja. een wolkbreuk. Maar dat was een wolkbreuk van twee uur. Pff, het ja. hele concert, maar echt verschrikkelijk. Ja. Tot in je onderbroek gewoon drijf en drijft. Maakt niet meer uit, want je bent op een gegeven moment nat en nat. hoor je ja. niet. Dus... Ja. Uh, ja. Ja. En uh, toen hadden ze ook al bandjes en dat was voor mij altijd een sport om dan weer een bandje ergens, uh, terwijl ik niet als eerste stond, maar dan wel weer proberen een bandje aan elkaar zelf te knutselen. En ik had er vrij oh, ja. met zelf van die ziekenhuisbandjes in ja. alle kleuren mee. En, uh, nou, en daar had ook weer een gast en die had extra bandjes. <laughs> ik zeg, joh, wat moet je ervoor hebben? Ah, ik had een uh, Rolling Stones regenjackie aan. Hij zei, dat wil ik wel. Ik zei, ja, dat snap ik. Ik zei, maar die krijg je niet. Ik zeg een biertje kan je wel krijgen. En dat vond hij toen nog. Hij zei, mijn vrienden, die zie ik toch niet. Hij zegt, hier, hebben jullie een bandje? één bandje. waarom het? Nou, ik denk vijftien man of zo. Ja. Ja, en dan komt er een de allerleukste truc wat toen nog kan, kon, wat nu niet meer kan. Maar dan heb je één bandje, dus ik kon naar voren toe. Oh. Als je eruit ging, kreeg je weer een bandje om. Ja. Dus dan was het de kunst om dat bandje heel over je hand weer te krijgen. Ja, ja. En, dat, en die haalde een nieuw bandje en de volgende erin. En zo ging dat allemaal goed. En zo kwamen we allemaal vooraan. <laughs> En dat hebben we echt wel een paar keer gedaan ja. bij concerten en ook bij stones concerten. Ja. Dat kan nou niet meer. Nee. En dat kan nu niet meer. Nu zijn ze veel, ze controleren veel strenger. Ze trekken hem strak aan dat je hem echt ja. niet meer af kan halen. En nee. ze kijken ook echt, is hij heel. Oh. En dat zijn ook met teksten erop. Dus je kan ze niet meer zelf een beetje knutselen. Dat <lacht> deed je allemaal. Ja, ja. ja ik wou het ook voor staan. Ja. Ja, je bent wel echt een muziekfan inderdaad. Ja, ja. ja. ja. Leuk. Nou Peter, mag ik jou hartstikke bedanken voor deze mooie verhalen en uh, al het mooie over de Rolling Stones en alle muziek die je ons uh, hebt laten doen luisteren. Dus uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. Bedankt. ja.